7 uur. Gert Kluk met het NOS-journaal. Door een uitspraak van de Raad van State... staan bouwprojecten ter waarde van 14 miljard euro op losse schroeven. Dat heeft ABN AMRO berekend. Eind mei kwam de Raad met een uitspraak... over de beperking van de stikstofuitstoot... waardoor allerlei bouwprojecten niet doorgaan. Volgens de bank is de komende vijf jaar... de bouw van zo'n 5 miljard euro aan woningen... en 9 miljard euro aan infrastructuur onzeker geworden. Het omstreden zorgwetsvoorstel kan integraal teruggedraaid worden... dat zei minister Bruins in Jinek. In het voorstel wordt een duidelijker onderscheid gemaakt... tussen mbo- en hbo-verpleegkundigen. Op die manier zouden ze beter kunnen worden ingezet... maar tegenstanders vrezen voor extra scholing... en verdeeldheid op de werkvloer. Volgens Bruins kan er een ander wetsvoorstel komen... maar zouden er als alternatief ook afspraken in de CAO kunnen worden gemaakt. Oud-servvoorzitter Rinawekan gaat de kwestie onderzoeken. Nederland is bereid een vergat te sturen naar de straat van Hormuz... maar alleen in Europees verband, dat schrijft de Telegraaf. Veel de Verenigde staten hadden gevraagd om een militaire bijdrage te leveren. Het doel van de missie is de handelsroute bij Iran te beschermen... tegen aanslagen op olietankers. Het besluit moet nog wel officieel worden genomen. Microplastics in drinkwater lijken vooralsnog geen bedreiging te vormen... voor de volksgezondheid, staat in een rapport van de Wereldgezondheidsorganisatie... De concentratie van de plastic deeltjes is in drinkwater nu nog zo laag... dat de menselijke gezondheid er niet door wordt bedreigd. De meeste deeltjes gaan door het lichaam eh, zonder te worden opgenomen. Microplastics kunnen wel schadelijk zijn voor het milieu... en voor kleinere organismen. Uit nieuwe beelden die zijn gemaakt van de Titanic... blijkt dat het schip langzaam uit elkaar valt. Dat komt doordat het wrak veel te lijden heeft... onder het zoute zeewater en metaal etende bacteriën. De vertrekken van de scheepsofficieren aan de stuurboordkant... zijn er het slechts aan toe.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 Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, Zee, Zee. Zandvoort en ZRE. Zomerheers. Dit is de zomer van ZFM. met nu, ZFM in de ochtend.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 To walk the streets Smell